Van 2006 tot 2010 was Bachelet de eerste vrouwelijke president van Chili. De Constitutie verbood haar om zich direct na haar eerste termijn herkiesbaar te stellen. De tweede ronde van de Chilese presidentsverkiezingen wordt op 15 december gehouden. In het midwesten van de Verenigde Staten hebben zware tornado's en hevige onweersbuien flinke schade aangericht. Zeker vijf mensen kwamen om het leven en gevreesd wordt dat er enkele honderden gewonden zijn. Sommige slachtoffers zitten vast in ingestorte huizen of gebouwen...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 Eindelijk weer tijd voor Jan Eemhuis. Eemhuis, sorry. Maar hij schuift een klein beetje door, want we gaan eerst naar Curaçao. Want uh, Ko wil ook wel eens naar bed. U hoort het. Dit klinkt zuidelijk. Ko van Geemert bevindt zich... 78, 450 kilometer ten zuidwesten van ons in Willemstad op Curaçao. Een half jaar schrijven en genieten van... Ja, waarvan precies? Nou, daar gaat hij ons wekelijks over bijpraten. Het is nu daar... Wat is het? Kwart, kwart... Uh, het is nu vijf over twaalf. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen. Ko. Je, je hebt uitgerekend hoe ver, het, hoe ver we uit elkaar uh, liggen. Dat ja. is mooi. Ach, 78, kilometer, ja. hey, Hoe is het met je... Ja, het is wel, het is wel goed. Ik, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van een, ja, van een presentatie van mijn boek Douche in Willemstad afgelopen zaterdag. Ja, vertel erover. Nou ja, het, het kostte toch wel enige tijd om daarvan bij te komen. Het was voor mij een gedenkwaardige middag op een hele mooie plek aan, het, aan de zee, aan het strand, in een heel mooi hotel en er waren diverse sprekers. Ja. Die allemaal, mijn uh, medewerkers aan, aan het boek ook en ook anderen die, uh, die allemaal uh, zeiden van, uh, god, wat een mooi boek en zo. En wat heeft die van schema dat al fantastisch op elkaar uh, gezet. <laughs> nou, en dat, ja, ik, ik heb, ik zei ook even van ik hoef nu voor drie jaar geen complimenten meer te hebben. Het was echt een beetje een stop op, op mijn. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, uh, dat is ook toch ook wel lekker om. Uh, ja, dat, dat de mensen daar. Uh, over wie nou, je geschreven hebt, het ook zo waarderen. Precies. Het was ontzettend leuk omdat die entourage zo heerlijk was. Hein? Lekker in, in het zonnetje met een glaasje wijn. En, en, en de sfeer was ontzettend goed. En wat je zei, het was toch wel fijn om te horen dat de mensen die daar geboren en gedogen zijn. en uh, ja, veel van het eiland weten dat die toch vonden dat ik. Uh, dat ik het aardig uh, ja. ja, zeker. Ik, ik zag dat er ook een, een groot artikel was verschenen in de plaatselijke krant. In de de... Ja. De... Hoe heet ja, die, de krant? die krant? Die krant is de Amigo. Ja. En dat is wel, geloof ik, wel de beste krant van het eiland. In. En uh, daar stond inderdaad een, een pagina groot artikel in. Uh, een, go een goede recensie. Uh, ja, gewoon, ik ben altijd een beetje tuttig misschien, maar ik vind dan. Een, het viel mij ook wel voornamelijk op dat de schrijver van het stuk, die, de naam stond er niet bij, dus dat, dat weet, mag de lezer niet weten, maar dat hij toch ook voornamelijk la, wil laten zien dat hij zelf ook wel verdomd veel van het onderwerp weet. Want dan had ik weer een gedichtje vergeten, of ik had een stukje uh, van het eiland, wat er helemaal verder niet toe doet, niet genoemd, weet je wel. Dan, en, ja, ja. Dus, ik had het een beetje, ja, een beetje sneu. Maar uiteindelijk met: Ik denk dat Dusje Willemstad het ervaren van Punda en Autobanda, dat zijn net de twee stukken van Willemstad, heel goed kan te vormen. Dus dat, de conclusie, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Maar af en toe stonden er wel een beetje rare dingen. Maar het zag er prachtig uit. Oké. Okay. Dus dat is ook mooi. Het is, in, die boek, uh, in dat boek uh, staan eigenlijk ook twee literaire hè, uh, uh, wandelingen, toch? Ja, ja. En die ga jij nu feitelijk doen met een aantal Nederlanders... Dat, die overgekomen zijn deze week? Dat heb ik al gedaan. Oh, dat, je hebt het al gedaan? Voor, ja, want voor dat, we zijn speciaal voor de presentatie voor dat boek... Uh, en voor Curaçao natuurlijk hier naartoe gekomen. En uh, vrijdag uh, en zaterdag heb ik die twee wandelingen... enigszins verkort, maar met ze gedaan. En dat ja. Was, uh, was dood, dat het was als een dood, je kan het verschrikkelijk regenen, maar dat, dat, dat hebben we gelukkig gemist. Dus al, vond ik het zo zielig dat die mensen helemaal hier naartoe waren gekomen om ook in de regen te zitten. Ja. Ge ge geef eens een voorbeeldje van wat er dan gebeurt tijdens zo'n wandeling. Je vertelt op allerlei plekken wie waar gewoond heeft of wat? Ja, ik blijf, ik blijf op punten staan en zeg dan, god, hier woont de, de Cola de Brood. ik zeg maar wat, ja. schrijver. of uh, hier is... Uh, uh, Maduro geboren, die kennen we nog, van Madurodam, weet je, dat is een beetje... Van Madurodam? Ja, ja, dat is een verzetsheld hier op het eiland en die is hier dus geboren. En na de oorlog uh, kwamen ze anders in contact met mensen die een, een, een, een miniatuurstadje wilden oprichten. En daar hebben ze geld aan gegeven en dat is Madurodam geworden. Weet je, dat heb ik nooit geweten. Nee, oh. het is ook een beetje een... Een leuk feitje. niet zo heel literair, maar goed, dat gooi ik er dan af tussendoor. Want ik ben ook niet zo eenkenner dat ik ook niet van anderen weer haal. Nee. Hey, uh, is Sinterklaas ook aangekomen op cursus? Ja, zeker? ja <laughs> zeker? dat Jazeker, dat weet ik ook. Dat was zaterdagochtend heel vroeg. Dus voordat ik met die mensen die te ging doen, ben ik uh, eerst naar Sinterklaas gaan kijken. Dat, uh, dat, was wel, uh, dat was wel wat. Vond maar was leuk. Vertel een... eventjes, hoe, hoe kwam die aan dan? Op een, uh... Uh, net als de Amsterdamse Sinterklaas, zou ik maar zeggen, op, op zo'nzelfde soort boot. En dan komt hij in de haven binnenvaren en meer het ergens aan. En na een poosje heb ik hem uh, van dichtbij gezien. Toen kwam hij over de brug naar, naar het andere maar, En wat voor kleur had Sinterklaas? Uh, wit, wit. Gewoon en wit, de Pietjes? Wit. Nou, die pieten die waren zwart. Die waren van zichzelf al zwart. Maar die hadden zich ook door extra zwart gesmeerd. Dat was heel erg grappig om te zien. Er waren ook wel een paar gele bij. Maar die waren toch die waren echt in de minderheid. Is, is dat... Is dat tot jou doorgedrongen daar op Curaçao, die hele uh, de discussie ja. hier over de zwarte en de gekleurde het is Pieten? tot mij doorgedrongen. Alleen het, het speelt hier niet zo heel erg hoor, want het heeft het al, al lang hier gespeeld. En uiteindelijk is het toch wel tot de conclusie gekomen dat iedereen wel ook zwarte Pieten een ander kleurtje mag geven. Dat doet er dan nou niet zo heel erg veel toe. Maar. Wat mij opviel was dat ze dus dan nou voornamelijk allemaal zwart waren. Nee, dat is ook het leuke. In mijn boek komt dat namelijk ook voor die discussie. Eigenlijk, toen wist ik nog niet dat het een rol zou gaan spelen. Want ja. toen Hermans Willem Frederik Hermans is hier naartoe gekomen in 1969. Hij ja. heeft afgeschreven in de laatste rest, de Tropisch Nederland... En hij schrijft dan dat hij een teach-in bezoekt, Wat ik ook wel heel komisch vind want wie weet er nog wat een teach-in was. Jeet, dat is lang geleden. Ja. Hij wel, maar ja. Nou, oh ja, dan, nou ja goed. dat lijkt het net of je heel oud bent al, maar ik weet het in ieder geval nog heel goed. <lacht> maar die, hij ging dus hier naar een teach-in, waar waarom de vraag werd gesteld van waarom is Sinterklaas nooit zwart en zwarte Piet nooit wit? Dat is discriminatie. Ja. En hij zegt al van. Uh, nou ja, god, de rol van Zwarte Piet is helemaal niet zo oneervolle, want hij dreigt met in de zak stoppen, maar hij doet dat nooit en hij telt snoepgoed uit en hij imponeert de kinderen minder eigenlijk dan de autoritaire Sinterklaas. Nee. Waarop, waarop iemand dan weer zegt... Als ik de heer Hermans goed begrijpt, staat hij hier het kolonialisme te bewonderen. En hij zegt dan natuurlijk dat hij niets bewondert. Maar dat er zonder kolonialisme geen aantal zouden bestaan. Alleen een paar indianen. Maar op het dan weer zegt van uh, um, uh, uh, over, over Nederland. Even kijken. Zonder Spanjaarden zouden er geen Hollanders bestaan hebben, maar batafieren. En dan Hermans. Ik geef hem groot gelijk, maar voeg daaraan toe dat dit iets is waar de Hollanders niet zoveel meer over nakijken. Overigens was Sinterklaas, bischop van Mira, zegt de Hermans dan, een stad in Turkije. En is Zwarte Piet dus hoogstwaarschijnlijk geen neger geweest, maar een Turk. Nou ja, uiteindelijk heeft ook Hermans wel enig begrip voor de tegenstanders. En hij schrijft dan in dat boek: Ik geloof niet dat het allemaal verbeelding is wanneer de negers denken dat deze folklore gehouden wordt om hen iets te laten voelen. Uh, het is ook wel grappig dat hij hier nog zo onbevangen over neger kan spreken. Dat dat nu ook niet meer zo. Uh, Want dat is een tekst ook uit 69? 69, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ik vond het leuk dat ik, zonder dat ik wist dat het zo'n gedoe zou geven, dat ik door al die discussie, dat het in ieder geval ook in het boek staat, is dus dat echt een zekere actualiteit. Ja, absoluut. Hij mag trouwens met de Suriname vragen trouwens, maar goed. Ja, oh, dat geldt natuurlijk en ook, ja. Een negerin, ja, nou, oké. Okay. Goed, Co, uh, uh, uh, uh, wat ga je deze week doen? Behalve de, de koning en de koningin even langs zien flitsen. Ja, ik, zal, ik, nou, ik zal je volgende keer zeggen of, ze, of, of ik ze gezien heb. Maar het is wel het zijn voor hier dat de Sinterklaas Sinterklaasversiering uh, zo gewoon kan blijven hangen. Maar dan voor Willem-Alexander, ja. dat is wel ja. even. Uh, ik ga met, met een groep mensen op stap oh, ja. naar, naar landhuizen en... Uh, Bijtjes waar ze kunnen snorkelen en naar musea, onder andere naar het Carnavalsmuseum. We hebben een, een vol programma. Oké, okay, nou goed. Ik ben benieuwd. Uh, ik, ja. ik zou zeggen, veel plezier deze week. En uh, waar niet weg. En uh, groetjes aan Wilma. Doeg. Doe ik hoor. Hey, het beste. Ah. Ha, dit is Hala uh, Corpacera van Marsario Prudencia. Ik hoop ik het goed uitspreek. En volgens mij zit Papiaments. Uh, volgende week meer met Co. Maar nu gaan we eindelijk weer terug naar die oude meuk van Jan Emous. Track Tracers: Het platenhoekje van Jan Emous. was uh, Dust My Broom. Een uh, blues klassieker. Die uh, door elke zichzelf respecterende blues musicus wel uh, gespeeld is. Fleetwood Mac heeft het trouwens ook gedaan. De blanke blues heette het dan. Dit was de uitvoering van Ike en Tina Turner. Laat ik niet voor niks horen. Want uh, wat ik eigenlijk duidelijk wil maken vanochtend. Is dat uh, Tina Turner ja, met Ike ontzettend leuke dingen uh, deed... muzikaal gezien, privé wat minder... Uh, en dat ze in haar solo-carrière... die haar overigens... geen windeieren heeft gelegd... Uh, ja, in vergelijking met die eerdere periode... samen met Ike... Uh, in mijn oren... waardeloze muziek heeft gemaakt. Ik vind er echt niks aan... wat ze solo gedaan heeft kan aan mij liggen, ik hoop dat u het me wil vergeven, maar uh, ik wil het een beetje bewijzen door alleen maar uh, dingen te laten horen van uh, Ike en Tina Turner of Ike Solo. Ike was geen uh, fijne jongen natuurlijk, um, maar timmerde heel lang aan de weg, was al in de vroege jaren 50 actief als uh, sessiemuzikant. En uh, brak natuurlijk helemaal door toen hij samen met uh, Tina een duo vormde. En toen dat samen ging werken met uh, Phil Spector. Waardoor in 1966 uh, River Deep Mountain High een enorm succes werd. Overigens niet heel erg in Amerika, maar wel hier in Europa. Ja, eh... Uh, die man die kon niet meer stuk. Wat zo leuk was, op het moment dat hij dat enorme succes... met River Deep Mountain High had, besloot hij, toen ze op tournee moesten... om muziek te gaan maken waar hij zelf schik in had. Die hij zelf mooi vond, compromisloos. Hij nam in 1969 de LP A Black Man's Soul op met uh, de beste sessiemuzikanten die hij kon vinden. Daar wil ik uh, het een en ander van uh, laten horen. Deze bijvoorbeeld, Black Beauty. Black Beauty was dat van A Black Man's Soul in 1969 opgenomen tussen allerlei andere Ike en Tina Turner bedrijven door, door Ike Turner. Billy Preston trouwens uh, deed toetsen uh, als een van uh, de sessiemuzikanten op die plaat. Ik wilde nog wel een nummer van uh, laten horen. Black Man's Alley. Nou, laten we afsluiten met uh, Ike en Tina Turner gezamenlijk. Van uh, de LP Riverdeep Mountain High. Een uh, nummer waarin uh, de hand van Spector niet te horen is. *Make 'Em Wait. Tot volgende week. My papa told me the day would come When I would want to love someone No fool now, girl. Yeah. ah dank dank dank eh, hey goed uh, theatermaakster, schrijfster, dichteres Marlijn van Heemstra... schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw... en ze onderzoekt momenteel haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Wie is bijvoorbeeld Chrissy? Chrissy is een vrouw geïnteresseerd in vrouwen, staat op haar profiel. Er staat ook dat ze in 1996 eindexamen deed in Abakan... volgens Wikipedia de hoofdstad van de Russische autonome provincie Gakazië... in Zuidoost-Siberië. Op de enige foto op haar profiel poseert ze in een leeg kamertje... voor een witte muur. Een vriendelijk, glimlachend Afrikaans meisje in een kort wit jurkje. I'm a nice and good-looking young African girl, schrijft ze me. Ze vraagt of ik foto's wil, want ze stuurt ze die op. Haar bericht gaat vergezeld van een vriendschapsverzoek. Een hoax natuurlijk. Maar omdat ik benieuwd ben hoe zoiets precies in zijn werk gaat, accepteer ik haar verzoek. Een uur later heb ik een nieuw bericht. Ik zit in een vluchtelingenkamp in Senegal, schrijft Chrissy. Mijn vader is overleden en heeft mij een grote som geld nagelaten, maar mijn ooms hebben dat afgepakt. Als je geld stuurt om mij hier weg te krijgen, kun je delen in de winst. Ik schrijf dat ik er even over na zal denken en vraag hoe ze als Afrikaanse ooit in Zuidoost-Siberië terecht kwam. Ze stuurt me een mail waarin staat dat haar vader altijd het beste voor haar wilde. En dat verbaast me, omdat het lijkt alsof ze hiermee antwoord geeft op mijn vraag. Ik dacht dat dit soort valse berichten van tevoren geschreven werden... en automatisch verstuurd. En dat ik op mijn antwoord dus ook een algemene volgende mail zou krijgen... met daarin een rekeningnummer of iets dergelijks. Nu vraag ik me af of er werkelijk iemand in naam van Chrissy Donatus... zit terug te schrijven. En wie dat dan is? En waar? En wie is dat meisje op de foto? Zit ze in het complot... Deelt ze in de winst als ik geld overmaak? Ik google Chrissy en vind haar overal. Van Afrikaanse online netwerken tot Italiaanse datingsites. Op Facebook heeft ze niet alleen drie profielen... maar ook een artiestenpagina die door 105 mensen geliked is. Op een Turkse ondernemerswebsite staat ze ingeschreven... als general manager van Chrissy Ventures. Een bedrijf in Delhi Fort. Dat blijkt een stadje net ten westen van Dakar in Senegal. Er staat een telefoonnummer bij... Als ik bel, hoor ik aan de andere kant van de lijn een barse mannenstem. Ik vraag in mijn beste Frans of Chrissy in de buurt is. Wie ben je? Vraagt de man. Een Facebookvriend, zeg ik. Hij zegt dat Chrissy er niet is en dat ik het verkeerde nummer heb. Ik vraag of hij weet waar ik haar kan bereiken. Chrissy Donatus zit op Facebook, zegt de man, en hangt op. Ik vind een andere Donatus in Senegal. Groothandel in vlees en leer. Ik bel en vraag de vrouw die opneemt of ze familie is van Chrissy... Ze zegt dat ze geen Chrissy kent en dat Chrissy waarschijnlijk niet bestaat... omdat de familie Donatus een kleine familie is in Senegal. We kennen elkaar allemaal, zegt ze, maar die Christi, die ken ik niet. Ik lees op internet dat Donatus een Noord-Afrikaanse bischop was... die in de vierde eeuw stierf in ballingschap. Een andere Donatus was aanvoerder van een groep hunnen... die rond dezelfde tijd de steppen van Rusland onveilig maakten. Ik mail Chrissy dat ik voorlopig geen geld stuur, maar haar succes wens in het vluchtelingenkamp, in het lege kamertje in Zuidoost-Siberië, waar ze dan ook uithangt, en dat ik hoop dat ze het niet al te koud heeft in haar korte witte jurk wordt volgende week vervolgd. Marlijn van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. Oh ja, komende donderdag, 26 november, staat ze met haar voorstelling... Gary Davis, de droom van een wereldburger... in Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Wat is het een rijkdom, een moeder? Het mooiste bezit van een kind Al zou iedereen jou verlaten Is zij het die jou nog meen. gedierbaarste schat, ik zou alles graag willen geven, wanneer ik haar nog maar bezat. En maar duizenden Bob Fosco. Met op de toetsen Nico Bransen. En niet alleen op de toetsen, ook op zijn iPhone, geloof ik. Uh, net, net is hij hersteld van een vervelende handbreuk. En uh, zij zongen dit live, dat kon je wel horen toch? In de nieuwe boekhandel in Amsterdam West. En dat deden ze voor F. Starik. Uh, bij de presentatie van zijn boek Moederdoem uh, Starik die begon uh, in november 2012 de belevenissen van zijn. Dan al licht dementerende moeder te documenteren. He, in korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij dan pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder precies zoals hij al voor voelde. na haar val een heup breekt, in het ziekenhuis belandt. en vervolgens in een verzorgingstehuis moet worden opgenomen. De titel had hij ook al direct: Moeder doen. En het zou een boek gaan worden. En vanaf mei dit jaar leest hij ze ook voor en laat ik ze u hier horen. En ze verschijnen vanaf die datum ook iedere maandag en vrijdag... als korte columns in dagblad Trouw. Ik citeer eventjes stark over die eerste periode... van hulpbehoevendheid van zijn moeder. Zo is mijn leven teruggebracht tot het minimaal noodzakelijke. Ik bezoek moeder of bereid me erop voor om moeder te bezoeken... of ik schrijf op dat ik moeder heb bezocht... of ik lig op de bank en lees een boek om mijn gedachten te verzetten...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 Einde citaat. Ik laat u nog één keer het allereerste stukje horen. wat hij zowel hier in de uitzending liet horen. en waar het boek ook mee begint. Uitgezonden 13 mei van het jaar.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 zodat hij niets overblijft dan je erover te verheugen als je toevallig iets vindt het kan alleen maar meevallen sometimes i feel like a motherless child sometimes i feel Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child Long way From home Alone die dit zingt. Prachtig. Op 7 november presenteerde Starik dus... en zijn nieuwe uitgever, uh, en zijn uitgever Nieuw Amsterdam... het boek in de nieuwe boekhandel... aan de Bos-en-Lommerweg in Amsterdam. Uh, ik geef het woord aan... Uh, de liefste uitgever die ik ooit heb gehad... en dat is uh, Liderweide de Paris... Nou, ik om niks meer te zeggen. Nee, je moet ook helemaal niks zeggen. Jawel, jij moet even weg. Nou, hou het, het kort, hè. Hou het oh, kort. Heer, heer, heer. Dank, heerlijk. Het krankzinnige is, ik moet straks weg om mijn moeder in ere te houden, want die is 89 geworden. En die is nog uh, up and running. Uh, dus zolang dat nog is, uh, moeten wij ook up and running zijn en uh, op de komen dagen. Uh, ik heb in mijn ene hand de trouw en in de andere hand heb ik het boek uh, Moeder doen. Frank. En het ging op een middag zo. Hij kwam langs. Dan komt hij alle trappen op, want we zitten inmiddels in een heel hoog pand. En dan gaat hij zo heen en weer lopen. Dat noemen wij tandbakken thuis. We hebben een Indische achtergrond. En dan zeg ik, nu even zitten. Ja, dan gaat hij zitten. Dan een minuut gaat hij weer omhoog. En dan zeg ik, ja, ik heb een plan. En ik heb nog een plan. En dan heb ik dit en dat. En, dat en, dat en, dat. en ondertussen was hij al op vakantie geweest. Dan, dan heb je alvast wat. Dan heb je allemaal kleine, korte stukjes. En de een gaat over een autootje op vakantie wat het niet deed en het ander ging het over dit en de ander ging het over dat en dan ging het over mijn moeder. En toen zei ik nou ik, zeg, ik zie dit er allemaal in. Ja maar dat kan niet want mijn moeder leeft nog zijn. En toen hebben we verder gepraat en dat is dus inderdaad een heel punt van hadden we dit boek nu moeten doen of niet. En het interessante is het is een kolom geworden in de trouw. Ik vind het een subliem boek en sublieme columns. Dat zal ik zo uitleggen waarom. Maar heel veel mensen denken er anders over. Waren er kwamen veel ingezonde brieven. Ik vind de stukjes van Starings moeder doen zeer raak beschreven. Ze doen op zijn minst ongemakkelijk aan en zetten aan het denken. Maar leerzaam, verdrietig, zwaar, evenals helend en verrijkend. Dat was een positieve brief. Waren er kwamen een paar vreemden die ik eigenlijk helemaal niet zo snapte. En dan kwam er echt ook. Starek's stukjes zijn niet grappig, niet empathisch, niet informatief of op andere wijze interessant voor de lezer. Graag een nieuwe rubriek. <lacht> ik probeer respect op te brengen voor de openheid waarmee schrijvers Starek zijn moeite met het een en ander in de openbaarheid brengt, maar soms kunnen mededelingen van de laatste tijd not dan zijn om te lezen. De inzending van 25 oktober bijvoorbeeld mag nog zo waar en eerlijk zijn, maar ik ervaar het als zeer stuitend. Wat een wachtelijk stukje van F. Starek op 25 oktober. Die hele rubriek vinden wij weersingwekkend. Dat iemand zo respectloos kan schrijven over zijn ouder wordende moeder. Wat een afschuwelijke bijdrage van Starek. Dit raakt me diep zoveel harteloosheid. Het zal je kind maar wezen. Wat een ziekelijke geest. Ik begrijp niet hoe F. Starek zo kan praten over moeder doen. Ooit in een verpleegtehuis geweest? En dan denk ik... Neem nou niet een los stukje, maar kijk in zijn context. Gisteren zat bij mij een criticus op dezelfde stoel. Waar sta ik op zat alleen een dictage hoger inmiddels. En hij zei, wat vind je van het boek? Ik zeg: goed, meen je dat? Ik zeg ja. Waarom? Ik zeg: het is echt, ja, dat vind ik een goedkoop woord, zei hij. Ik zeg: wat is nou echt? Ik zeg: wat is echt? Is dat je liefde wil geven aan je moeder. Je voelt liefde. Je krijgt vroeger liefde terug. Er was een soort omgangsvorm. En die is veranderd. Die is kapot aan het lopen op... praktische bezwaren. Op een andere... moeder. Op andere omstandigheden. Op iets wat ze... lief heeft. Namelijk haar hondje. En het hondje moet weg. En jij moet het doen. En jij moet... regelen. En jij moet zorgen... dat ze uit haar vertrouwde huis... in een verzorgingstehuis komt. En als dat niet goed is... in een ander tehuis. En jij moet het doen. En jij bent de bad guy in het hele verhaal. En je houdt van iemand... maar het kan niet meer. Je brengt het niet op. En dat je daar eerlijk over bent. En dat je dat dan zegt. En dat je ontdekt dat wie jij bent. doordat je moeder is veranderd. en dat je dat dus niet aankant. Ja, de een kan er tegen. De ander vindt het weerzinwekkend. De ander herkent zich daarin. Ik herken mij daarin. Ik heb mijn vader verzorgd. zoals Frank dat heeft gedaan. maar in veel mindere mate. Die woont aan de andere kant van het land. En als je daarmee bezig bent. dan denk ik. Waarom kun je niet openstaan voor wie iemand daar in alle eerlijkheid en liefde over schrijft? Ze zijn absoluut niet weersenwekkend. Als je vindt dat Starik weersenwekkend is... dan begrijp je helemaal niet waar die stukjes over gaan. En um, daarom denk ik dat het ook goed is. Je moet het nemen zoals het is. En dit vertelde ik hem, ik zeg het is, Dit is precies waar liefde opeens een hele andere dimensie krijgt. Namelijk dat het twee wegenverkeer wat liefde is... geven en krijgen stuk loopt op het op een hele andere manier krijgen. Maar gelukkig stond er nu een heel groot interview met Starik in trouw. Echt lekker groot, daar zijn wij blij mee. Gaat ook in op deze ingezonden brieven. Gaat ook in op zijn keuze om het wel te publiceren. En uiteindelijk uh, eindigt het ontzettend mooi. Want het gaat erover, het verzorgingshuis zegt, hang nou een foto van het hondje op. Dan kan ze zich dat herinneren. Maar Starek zegt, nee, het is juist goed dat ze ze vergeten is... anders wordt ze elke dag geconfronteerd dat het hondje weg is. Dus hij zegt, vergeten en loslaten, het werkt goed voor zijn moeder, merkt hij. Tot zijn verbazing. Mijn moeder lijkt gelukkiger dan ooit. Ze was altijd een slimme, zelfstandige vrouw. Als ik dement word, schiet me dan maar dood, zei ze. Maar zo is het niet gegaan. Ze heeft de diagnose dementie nooit zo ervaren. Ze zei, ik vergeet wel eens wat. Maar dat hoort bij het ouder worden. Nu heeft ze zich overgegeven, hoeft ze de schijn niet meer op te houden... Elke keer als ik haar zoek, juicht ze van blijdschap. En dan denk ik, je hebt een zoon waar je trots op kan zijn. Die zinsvol van je houdt. Hij heeft het op zijn manier eerlijk weergegeven. Ik noem dat echt. Noem het iets anders. Ik zou zeggen, lees het zelf. En ik hoop dat niemand het zo zal ervaren. Want het is heel erg moeilijk. En ik heb er grenzeloos respect voor. En de buitenkant van Starik is wel groot. En meeslepend en luid en aanwezig. En soms in een roze pak. En nu in een heel mooi stemmig pak. Maar daar zit een heel erg groot, mooi hart achter. En dat lees ik door. Dus geniet ervan. Kunnen. Het hondje gaat naar Lammert. Mijn lief heeft hem verteld dat het wel even kan duren voor we aankomen. Want we moeten nog naar de buren toe. En die zijn nogal lang van stof. Lammert vraagt... Kan staar ik dat, met buren praten die lang van stof zijn? Nee, niet zo heel goed, moet mijn lief toegeven. Als we de woning van moeder verlaten, moeten we eerst de sleutels terugbrengen naar Alida en Piet. We hebben het hondje aangeleind, onze armen vol spullen. Bakjes, voer, de mand, een dekentje, het speelgoed waar het hondje soms mee rondloopt. Het hondje is gewend rechts af te slaan. Het maakt al jarenlang precies dezelfde wandeling. Nu moeten we linksaf. Weigerachtig gaat het zitten, protesteert. Loopt dan aarzelend met de staart tussen de benen toch maar mee. Je moet wel, als je aan een riem vastzit. Kom maar, zeg ik. Daar gaan we. Een grote, onzekere toekomst tegemoet. Als ik dat zeg en het hondje me met grote, bange ogen aankijkt rolt er een voorzichtige traan over mijn wangen. Ja, ik vind het erg mooi. Goed, de boekpresentatie eindigde uh, met een uh, mooi lied van Beatrice van der Poel... over haar moeder. Oh, als ik later nog eens langs kom en een lichtje... En jouw ogen bijna gedoofd Als ik later nog eens langs kom En jij vraagt mij wie ik ben En waar ik jou van ken En jouw haren zijn als we zitten voor het raam, ach kijk de eendjes in de vijver, ze zwemmen altijd af en aan. I'll see you tot twaalf, van twee tot vier, oh, ik moet gaan en jij blijft hier. hier. Mm, een kopje thee, oh, jij hebt plezier, en ik moet gaan en jij blijft hier. Oh, ik moet gaan en jij blijft hier. Voor het raam Ach, kijk de eentjes In de vijver Ze zwemmen altijd af en Beatrice van der Poel zoog, zoog, uh, zong dit lied live bij uh, de presentatie van het boek uh, Moeder doen van F. Starik, uitgever door Nieuw Amsterdam. Van Beatrice is overigens uh, net deze week uh, een nieuw album verschenen, heel huids. En uh, ze is binnenkort hier ook de gast. Goed, en dan nu? Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Ja, normaal eh, zeg ik op dit tijdstip iedere week een hele goede morgen Rex van Beuningen. En dan geeft hij ook antwoord. Dat gebeurt deze week niet, want Rex is er niet. Schitter door afwezigheid, eh, maar gelukkig met opgave van redenen. Hij eh, meldde mij eerder deze week dat hij eh, op tournee is met Led Zeppelin in Australië. Eh, tijdens deze tournee is eh, Rex verantwoordelijk voor het licht als chef noodverlichting. Ik geef het alleen maar door. Ik ben alleen maar een doorgeefluik. Ik heb wel aan Rex gevraagd... ben je volgende week weer terug? Ja, ik ben volgende week terug. Vol van verhalen, eh, zonder twijfel. Eh, wat moet ik deze week dan doen? Rex kwam onmiddellijk met een uh, suggestie. Eenmaal in de afgelopen 3,5 jaar... heeft Rex uh, zelf de gitaar ter hand genomen... in deze rubriek om iets te laten horen. En dat achtte hij geschikt voor herhaling. Wie zijn wij om Rex tegen te spreken? Dus uh, we gaan uh, een paar jaar terug in de tijd... Uh, om met Rex uh, misstanden in de popmuziek te bespreken. Een misstand die hem zeer persoonlijk aanging... en die plaatsgreep in de jaren zestig. Dat klopt, uh, Jan. Uh, fijn dat je erover begint vandaag... want het is namelijk het volgende. Ik heb...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 Rock op het damdank. Enfin, wat gebeurt er in 73, tien jaar later? Komt die slijmbal van een Richie Blackmore met smoke onder water opeens? Van een brandje in Montreux, nou laat me niet lachen. J.D. Purple, thank you. Altijd leuk om weer te horen. En bedankt Rex en bedankt Jan Nemaus. Goed, dat was het dan weer. Um, ik zou zeggen, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl Daar uh, staat allemaal informatie op. En dan kan je dingen podcasten. En je kan uh, terugluisteren en teruglezen. En je, kan je, oh, je kan de podcast ook luisteren op de, de site van Radio 1. En um, je kan me ook bevrienden op Facebook. Uh, Adeline van Lier. Want daar zet ik ook al die podcasten op. En ja, ik zou zeggen volgende week luisteren weer. Want dan is Jan Piet en Tex mijn gast. Voor de derde keer al bedacht ik me. Nou goed, wij zeiden vroeger wel tegen iemand die te lang doorzeurde over iets. Zei je, ah joh, rot op, naar je eiland schrijver er een boek en maak er een plaat van. Nou, dat heeft Jan Piet gedaan. Niet dat hij doorzeurt hoor, wel nee. Hij is verhalenverteller. Zowel in zijn liedjes als daarbuiten. En nu komen die twee dus samen. My love, I've seen what love can do. The everlasting vision through the ever-changing hue. German love starts rigid, though its afterglow is wild. Norwegian love burns softly with the candor of a child, but it ain't here. Russian love is tragic, and Moroccan love is cruel. Love is passion, suspicion is the rule British love is diligent, reserved and so refined Americans are warmer, but they'll love you with their minds And it ain't here Dutch love is too practical, and Irish love is sweet French love is more playful, but it's not the game we need Spanish love is vibrant like a sunny winter's day, but Italian love cuts deeper. It just melts my heart away. Let's not forget the magic of them silent Japanese. They're Are like hikers While they're begging on their knees And for an Argentine It's a mad erotic scheme The love like a tango While they're lost inside a dream But it ain't you I've been around the world My love, I've seen what luck can do The everlasting vision Through the ever-changing years Jamala studs richer Though its afterglow is white Norwegian love softy With the candor of a child But it ain't yet Ja, Jan-Piet uh, Italian Love, te vinden op zijn CD. Speak Diary. Volgende week te gast. Uh, straks na zes uur neemt het Radio 1 Journaal het weer over. En ze gaan onder andere hebben over de Filipijnen, daar en hier. Wat er hier allemaal gebeurt aan actie. Dus is een reportage van, uh, over het graf van Kennedy. Ik ben er ook geweest trouwens in Washington. Uh, 22 uh, november is het namelijk 50 jaar geleden dat hij overleed. Uh, na vermoord werd. Een reportage komt van Mark Bessems, die zit in Zuid-Amerika... en die doet verslag van de presidentsverkiezingen in Chili... waar een tweede ronde nodig is. Ik zou zeggen iedereen, fijne week. Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje... Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje...